nog steeds niet duidelijk maken of hij genoeg heeft gedaan om fraude te voorkomen. Dinsdag is er een Kamerdebat. In Guatemala is ex-dictator Rios Mont schuldig bevonden... aan het plegen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Hij kreeg 80 jaar cel. Volgens de rechters is de generaal van 86 verantwoordelijk... voor het vermoorden van ruim 1700 Indianen. Rios Mont was in de jaren 80 anderhalf jaar aan de macht. Hij was tot vorig jaar parlementslid en daarom onschendbaar... Door het weren van buitenlanders uit coffeeshops... is de drugscriminaliteit in Noord-Brabant en Limburg enorm toegenomen. Dat meldt het AD. Een jaar geleden besloot het kabinet om buitenlanders de toegang te ontzeggen... tot coffeeshops in de zuidelijke provincies. Vooral Zuid-Limburg heeft nu te maken met meer drugsincidenten. Daar was een toename van ruim 30 procent. De Amerikaanse basisschool Sandy Hook moet worden gesloopt. Dat stelt een comité voor... Op de school in Newtown werden in december twintig kinderen en zes volwassenen doodgeschoten. De dader pleegde zelfmoord. Op de plek van de school moet een nieuwe school verrijzen. Het besluit wordt genomen door het schoolbestuur. De VVD in Roermond heeft Jos van Rij voorgedragen als lijstduur voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De voordracht is omstreden, want er loopt een corruptieonderzoek naar Van Rij. De voordracht gaat in tegen een advies van het landelijk bestuur van de VVD... Vanwege de corruptieverdenkingen trad Van Rij in oktober af als eerste Kamerlid en ook als wethouder. Het weer, vanuit het westen regen en kans op windstoten. Smiddags af en toe zon, het wordt een graad of 15. Morgen iets koeler met vooral in het noorden en oosten regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is John van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Sorry, love, I'm not at home I'm out on the town roaming Leave a message after the tone And I'll get back to you in the morning Oh, yeah Everybody in this town wanna know me now, 'cause every honey in this town wanna hold me down, roll me round 'cause I'm brown like a blunt. So put it in the sky and tell me what you want. Light her up, light light her up, like it's 1985 and we high as fuck. Light her up, light light her up, like it's 1985. And Yo, I kick off my shoes, I keep the weed in my sock. I'm going 85 and I ain't gonna stop unless the beat drop. And I see those cops try to pull me over 'cause I'm hotbox, windows locked. Stay bumpin'. That in and out the carpool lane like a hot shot Drop top, I got it at the chop shop Mario done owe me one favor for that guy's of yeah. Listen Let me call me on the telephone Sorry, love, I'm not at home I'm out on the town roaming Leave a message after the tone And I'll get back to you in the moment Oh, yeah Yo, uh -huh. I'm a breast man, a face man, leg man, ass man Gentlemen, yes ma'am, ask them, they my clientele And their eyes are red, cause they high as hell Brain like bathroom, body like Giselle Lady Gazelle run fast as hell I'm the shit, my, that's the smell The next big thing, can't you tell the phone ring Can't pick it up, life moving too fast Gotta live it up Gotta live it up Can't trade a Trans Am for a pickup truck Yo, I work hard all day in the garden And now it's starting to show for something Limousine that they show for something Drive me around with the music bumping Let's call me on the telephone Sorry, love, I'm not at home I'm out on the town roaming Leave a message after the tone And I'll get back to you in the moment Time, man. Uh. If you call me on the telephone, sorry, love, I'm not at home. Where you at? I'm out on the town, roaming. Yeah, yeah, you know me. Leave a message after the tone, and I'll get back to you in the morning. Oh yeah. Mm. Fuck. Fuck yeah. Yeah, I'm hot. Big brother man, supposed to survive. Take five. Matter of fact, take a drive and think about life while you still got time. Smoke a little weed, drop a couple rhymes, make a couple dollars and save a couple dimes. Draw a couple lines on some paper, make a sign. Hanging on my dressing room door. It's Light her up, like it's 1985, and we high as fuck. Light her up, light, light her up, like it's 1985, yo, yo, I kick yo, off my shoes, my, my shoes, my shoes. Ja, en dat was uh, Sweezing met uh, Roeming. Roeming, Roeming, Roeming, Roaming. Roeming. Oké, okay. <coughs> neem me niet kwalijk. Um, wat hebben wij nog voor berichten? Ja, ik heb nog wel een, een filmpje wat op uh, YouTube echt heel populair wordt. Ja. Of eigenlijk heel populair is momenteel. En je komt hem op Facebook ook steeds meer tegen. En dat gaat, het uh, is een hondje. Ja. En dan hebben ze een nummer van MM uh, opstaan. En dan zie je dat hondje met zijn kont bewegen op dat. Het op op de de maat. Ja. Maar het ziet er zo geniaal uit. Je gaat een beetje twijfelen of het wel echt is. Maar. Ja, het ziet er gewoon zo schattig en leuk uit. En uh, ik zal hem straks even kijken of ik hem op Facebook uh, kan zetten. Oké. Okay. En dan moet uh, je bij die van mij ook kijken. Want dat ga je nu krijgen mensen. Heb je dat filmpje al gezien? Maar er is nu ook een filmpje van dat zijn net mensen. En dat gaat dus gewoon over uh, allerlei dieren. En die hebben bepaalde posities of staan op een manier. Het zijn gewoon net mensen van honden die dus, uh, echt zittend op de bank zijn. Of een, uh, of een kat die gewoon recht overeind staat. En om te kijken oh ja, net, of het een ja. stokstaartje is. Ja. Het zijn hele ja, leuke filmpjes. Geniaal. Je hebt ook allemaal genieten. van die foto's. Dan zie je, als je eerst naar zo'n foto kijkt, dan denk je: ah, dat zijn allemaal uh, stokstaartjes of zo. En dan staat er boven: uh, day 4. They still not, not uh, notice me. Oftewel, ja. ze hebben me nog steeds niet uh, gevonden. En dan zie je, als je dan goed gaat kijken, zie je dat een van die stokstaartjes gewoon een kat is. Oh, okay. en dat, is dat is zo geen idee. Uh, heeft hij zichzelf? Heeft hij gewoon uh, lekker. Uh, uh, verdekt opgesteld. Dus ja, precies. En, ja. Uh, nou, ik heb hier uh... een verhaal. Het is echt verschrikkelijk te verschrikkelijk voor woorden. Het was een 90-jarige Amerikaan. Die was in de supermarkt en uh, hij, hij ging boodschappen doen op Koninginegd toevallig. Dat dus hij heeft alles gemist. Want hij viel in de supermarkt. En toen hij zich optrok, viel hij weer en hij brak dus zijn pols in zijn heup. En dit vind ik het ergste. Werknemers van de supermarkt hebben de bejaarde man met een rolstoel naar zijn auto gebracht. Het visa heeft gebroken. Het lukte hem nog om naar huis te rijden. Dus ze hebben niet eens de ambulance gebeld. Thuis aangekomen deed zijn pols zo'n pijn. Hij kreeg de deur niet open. Al snel was de accu leeg. Waardoor hij ook niet kon tuteren om de voorbijgangers te waarschuwen. En hij heeft gewoon drie dagen in die auto gezeten. Gelukkig kon hij dan wel. Hij had de boodschap blijkbaar naast zich staan. En een voorbijganger die merkte een man op toen hij langs de auto liep. en een zwakke stem hoorde zeggen: Ik kan niet uit mijn auto komen. Can you please, can you help me? Ja, nou, toen uh, is er van alles in gang gezet. Maar dat, uh, ik zou toch echt die winkel aanklagen dat, dat, dat zij dan geen ambulance gebeld hebben voor die arme man. Ja, maar ik snap niet dat ze... Sowieso, waar haal je een rolstoel vandaan? Dat vind ik al vrij, uh, ja. vrij knap. Maar dat je echt zo'n een man denkt, oh, ik zet hem in een rolstoel. Ik zet hem in zijn auto. En zoek het ja, 90 dat jaar ook, hè. Dat, uh, ja. Ieder voor zich een uh, rechtvaartige Maar sowieso kijk je toch... Van, nou ja, gaat alles. Ja. Als je iemand met een rolstoel moet vervoeren. dan zit je hem toch niet in. Een... Oh, maar ja. Nee, nou ja, dat is weer een uh, heel ander verhaal. <laughs> dat... Heb jij nog een bericht? Anders heb ik er nog alleen. Uh... Uh, ja, ik, heb hier, uh, ik ga nooit meer klagen als ik een belastingaanslag uh, krijg. Nee. Want in, in uh, Oostenrijk kan het veel erger. Een uh, 22-jarige student. die uh, nog geen 600 euro per maand verdient. Uh, kreeg een belastingaanslag ja. van. Wel geteld 29 miljoen 42.013 euro. Een aanslag. Een aanslag. Dus die zou dat moeten betalen. Ja, dat zou die moeten betalen. Uh, nou, hij uh, schrok er nogal van en, uh, en belde de Belastingdienst. Ja, dat is het beste wat je kan doen. Ja, die meldde dat, uh, dat het gewoon klopte. En dat hij gewoon moest betalen. En, uh, nou ja, het als dat hij was, gaf hij zijn telefoon aan zijn moeder. Die het ook uh, het verhaal uitlegde. Maar de, de belasting uh, uh, dienst bleef gewoon uh, voetbalstuk houden en hij moest uh, zo snel mogelijk minimaal 1% overmaken ruim 29.000 uh, uh, Ruim 290.000 euro is dat ja. <laughs> zo. heb ik um, ook niet liggen? hoor maar of je dat even, even wilde overmaken als okay. student, ja. maar uh, de volgende dag kreeg je een, uh, een brief in huis uh, dat, uh, dat de vorige brief als uh, ongeschreven, ongeschreven beschouwen. beschouwen mocht worden heeft hij wel een schadevergoeding ah? gehad? 1% dan, hè? doe maar. Nee ja, nee, dat, dat niet. Maar... Dat zou wel aardig zijn ja, denk... natuurlijk. Maar de, de, die, die van de belasting, die zei ook echt nog... als u bij de supermarkt moet betalen... gaat u bij de kassa toch ook niet klagen over het bedrag? Ja, maar zoveel miljoen... het is wel, <lacht> wel vreemd hoor. Dat is erg vreemd. Ik vind het ook wel weer echt zo... Nee, je moet je gewoon betalen, klaar. Ja, gewoon Top. klaar en geen gezonde mieter. <lacht> dus, uh... ja. Oh ja, ik heb u nog een... we hadden het net over de opzijen over de, de, de onafhankelijkheid van vrouwen... maar dat schijnt dus dat minister Jet Bussemaker... die vindt weer dat vrouwen te veel teren op de financiën van hun partners. En dat heeft ze laten weten in de noten over emancipatie... en die stuurt ze naar de Tweede Kamer. Want zij wil, dat, ze zegt... veel gehuwden niet werkende vrouwen lijken op zich niet te realiseren... dat mocht het inkomen van hun man wegvallen... het gezin gewoon niets meer heeft om op terug te vallen. En het zijn slechts 52% van de vrouwen in Nederland zijn financieel onafhankelijk. Daar ben ik er wel een van... Terwijl één op de drie huwelijken strand en dat leidt vaak tot regelrechte armoede. En de oplossing zit bij de vrouwen zelf. Natuurlijk helpt het als de kinderopvang goed geregeld is. Maar vrouwen moeten ook af van het eeuwige schuldgevoel over hun gezin. Ze zouden zich schuld moeten voelen over het feit dat de overheid zoveel in ze heeft geïnvesteerd. Nou ja, ik vind het wel belangrijk dat vrouwen natuurlijk wel, uh, uh, kijk, als de man toch werkt, dan kunnen zij best wel wat meer tijd aan de kinderen besteden. Maar ze moeten ook natuurlijk wel zorgen dat ze het zo regelen dat als die man wegvalt, dat er genoeg geld over is. Ja, dus het niet, dan heb je niet slimmer geleefd, en dan, uh, ja, dan heb je zelf ja, een probleem. Ik vind dat je dat ook een beetje zo moet. Ik, ik vind ja. dat we te veel proberen na te denken voor mensen tegenwoordig. Ja, ja. En, maar ja, maar ja ik, en, ik heb geen man en ik red het is prima, alleen dus ik, uh, ja. ik voel me niet aangesproken. Gelukkig, gelukkig. Ja. Goed, ik, dit is eigenlijk een plaatje wat ik voor mijn vader wilde draaien. Die is helemaal fan van de Diarestrate. Dus, ah, ja, uh, Vandaar dat ik, ik hoop, hoor. Uh, Dat ik deze opzet. on yeah. the yeah.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 For don't the money Ja, dat was Money for Nothing van de Dire Straits. En, uh... Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn, is luisteren naar Toebak Leeft. Als je dat maar weet. Nou, ik had vannacht inderdaad ook een kriebeltje in mijn keel. Toen ik denk van, nou... Het is nu helemaal over, hè? Dat, nou, uh... ik, voor, nu, ik, nu hij begint te hoesten, denk ik van, ik voel ik volg volgens mij wel weer wat. <coughs> ja, <coughs> ik heb er ja. ook een beetje last van. <coughs> maar ja, wat ik hier van, uh, Het is weer lente, weet je? Love is in the air. En nou blijkt er is een mevrouw uit Australië en die is 106 jaar oud. En ze heeft een nieuwe vriend en die is 33 jaar jonger. Kijk, dat is nog eens een hè? Ja, maar ja. dan is die vrouw ook, nog, die, die man, man is ook ja 70. 73 of zo. 73, ja. ze, ze kwamen elkaar drie jaar geleden tegen. Hij heet Gavin, Gavin Crawford. En uh, ze kwamen elkaar tegen in het bejaardenhuis. Ze waren allebei nooit getrouwd en hadden niet meer verwacht dat ze nog iemand zouden vinden om hun leven mee door te brengen. Ze zegt ook zelf: We zijn zo'n beetje met elkaar versmolten, vertelde ze. Het voelt alsof we elkaar al een eeuwigheid kennen, en het levensverschil lijkt niet uit te maken. En hij is dolblij met zijn prinsesje. Ze gedragen zich als verliefde tieners. En uh, hij zegt. Uh, zelf, zegt hij dan, van ik denk dat we allebei hebben geleerd dat het leven te kort is om er niet van te genieten. Nou, dat zijn wijze woorden. En uh, de en, kans dat is... van, en, en dat van iemand die 106 is? Die, die ja, heeft echt een kort leven. Ja, die, die, die man die is dus 33 jaar jonger, hè? dus is dus ja, 73. Okay, okay, maar... maar ze gedragen zich als verliefde tieners. En hij zegt uh, ja, trouwen, nou, daar ben ik niet verantwoordelijk genoeg voor, zegt uh, die vrouw. <laughs> en uh, de, de manager van het verzorgingsterhuis waar de tortelduifjes wonen, wordt wel een beetje emotioneel van hun liefde. Zo, wat is erop? Prachtig dat ze elkaar hebben gevonden. net zo oprecht. Ja, Het is ook wel een nou, mooi verhaal, dat moet ik eerlijk toegeven. Jezus, het moet ik toch nog 106 te wachten, weet je wel? <laughs> ja, het is toch wat? Ja, is het het waard om te wachten? Weet ik niet. Nou ja, dat zien we vanzelf. Ja, het is dus ook een zonde van de verspeelde tijd, natuurlijk, allemaal. Hè? Want zo is het ook weer. Weet je, ja, 106 ja. jaar zeg. Ja, ja. Nou. In New York, als je hier denkt dat in Nederland zeg maar, de, de dieven agressief en uh, nergens voor terugdijnt, ja? dan moet je al helemaal niet naar New York gaan. Want uh, daar heeft een, uh, nadat laatst van een kleuter een iPhone is gejat, ja? vraag me ook niet waarom een kleuter een ja, iPhone heeft, ja. maar goed, dat geheel zijde. is er nu een uh, kindberoof van 500 dollar. Waarom? Gos me zoveel geld bij zich. Ik nou, de, de moeder die had dat in de zak zitten. Ja? En dat kind heeft dat eruit gegrist. Ja? Die man zag dat, en die gristen het weer uit die handen oh, van het kind. Oh, dan is het kind niet beroofd, dus de moeder beroofd. Ja, maar het klinkt, klinkt zo veel mooi. Ja, het is waar, het <laughs> is waar. Maar dat, uh, ja, de beelden van de winkelwarsen stonden te, Het is ook echt een drankwinkel waar ze stonden. Ik denk, waarom neem je je kind mee naar een drankwinkel? Maar, heel ah, ja. Ah, ja. zijn. Kijk, zolang jij niet dronken bent terwijl je met het kind een boodschapje gaat doen, ja, dan okay. mag je natuurlijk best wel wie zegt dat je dat aan het kind gaat geven. Ja, ik, ja. vooruit. Maar in heel veel de, politie, of de beelden zijn door de politie op internet gezet. En okay. uh, ja, ze zijn nu druk op zoek naar, de, naar tips en, uh, om de man te pakken. Ja. Dus, uh, ik begreep trouwens, jij wilde het nog hebben over andere tips. Uh, uh, is er nou al wat bekend over die twee jongetjes die kwijt zijn? Ja, nou dat zat ik dus ook uh, aan te denken. Ik zat vanochtend het nieuws te kijken. Maar dat was natuurlijk het nieuws van gisteravond. Ja. En uh, daar kwam eigenlijk uit naar voren dat ze uit de hele buurt alle camerabeelden hebben opgepakt. Ja. En uh, daaruit proberen te achterhalen of, wanneer die kinderen ja, uit we... die auto uh, gegaan ja. zijn. Of ze, of ze nog te zien zijn in de auto en wanneer dat voor ja. het laatst was. Maar het is ook wel moeilijk. Hè? Want Ik vind altijd uh, als je camerabeelden maakt van auto's vaak glimmen die ramen. Ja, en het is heel erg moeilijk klopt. om te zien wie er al in die auto zit En ik heb het zelf van moeite mee als ik gewoon live een auto zie. En ja. dan toeteren ze. En dan kijk ik. En nou, ik zwaai. Sowieso zwaai ik. Maar dan denk ik van... Kijk, ik ben geen man. De meeste mannen weten precies wat voor auto. Wie, wie in welke auto reed. He? Heb jij dat ook volgens mij? Ik weet ja, het, is, ja, ja. het is een mannendingetje. Ja, maar heb... auto's is sowieso een mannendingetje. Ja. Dus, uh... En ik heb zelf al... Vroeger zat mijn zoon op voetbal. zeggen zeggen ook de ene man tegen andere: Wat een leuke auto heb je. Ja, ja die, die andere. die uh, wat, wat was daar dan mee, weet je wel? En ik denk van... Ik heb niet eens gezien dat hij een nieuwe auto heeft. Ik weet niet eens welke auto die rijdt. En wat hij daarvoor heeft weet ik al helemaal niet. Je? Ja, ik heb, ik heb zo'n zo gele helm op mijn, op mijn motor. Die ja. echt onwijs opvalt. Dat is ook de bedoeling van die helm. Ja. En dat is het voordeel. Iedereen die mij ziet aankomen rijden. Ze weten meteen, oh die heeft zo'n fel gele helm. Dat is maar Oh, dan moet je ook een grote M erop zetten. net alsof je van de M&M's bent. Geweldig. Dat is wel leuk. Nou, zo, zo, zo ziet hij er nou ook weer niet uit hoor. Het is geen doppie. Maar wat ik wel goed vind is dat ze nu met een website bezig zijn van de politie. Waar bedrijven gelijk hun camerabeelden op uh, internet kunnen zetten. Naar de politie, uh, of tenminste ja. naar de politie kunnen uploaden. Voor het geval dat er wat uh, gevonden wordt. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Maar weet, die uh, Big Brother is wel... Extreem aan het watje. Hè? Ja, ja, ja wat ik, ik maak me daar nog steeds niet zo'n zorg om. Maar, uh... ja, zolang, zolang jij uh, doet wat je doet, is niks aan de hand. Maar we hadden het gisteravond nog ook nog even bij de wereld wereldrijd door de university. Van dat de computer nu zelf alles gaat registreren... ...en dat je steeds meer alles wat je doet wordt, uh, wordt doorgegeven aan je provider. Zodat hij uh, steeds beter jou kan uh, bedienen ja. met, met allerlei dingen. En, ja, dit... maar, kijk, dat is prima. Maar als jij een bekende Nederlander bent of wat dan ook... Of een bekende iemand, dan, dan uh, gaan die, uh, die bedrijven hacken. En uh, dan krijg je dus dat mensen nog veel meer gestalkt worden dan ze al werden. Al die gegevens ja. liggen dus op. Dat, dat is het ja, gevaar. Ja, maar ook, weet je, mensen doen er altijd heel hysterisch over. En, ja, uh, ja maar ik wil uiteindelijk, niet weten, ze, zetten, dat... ze zetten zelf ook alles op, op, op Facebook en zo. Ja, maar kijk, als, maar... Jij, als jij dingen bestelt bij een bedrijf of wat dan ook, en, uh, of je koopt misschien. Uh, wel spannende apparaten of weet ik veel wat. Ja, dat kan. Of, of, of, of inderdaad uh, <laughs> afslanker of weet ik veel ja. wat allemaal. En dat een ander dan weet van, oh, die heeft maar dat en dat. Oh, die heeft zo'n BH gekocht. Oh, dat is wel een uh, pittig dingetje. Of, uh, goh, wat, heeft dat, wat is dat voor een apparaat? Waar gebruik je dat voor? Dat soort dingen. En dan denk ik van, nou, dat gaat veel te ver. Ja. Veel te ver. Ja, maar ja, wat dat betreft is de privacy-wetgeving ja. nog een beetje verouderd. Ja, of je zo met, ook uh... zou ook zo van, nou god, die koopt een nieuwe bank. En, en dan zien ze, nou, een jaar geleden was het ook al een andere. Wat is dat voor raars, weet je wel. En dan heb je misschien erfenis gehad. Maar ja, de politie kan ook weer gaan denken of de Belastingdienst. Van hé, hey, hoe zit dat dat? dat? dat wordt nog het gevaarlijkste. Net zoals die, net ja. zoals die kastjes in je auto. Met uh, die kilometerheffing. Ja, straks uh, krijg ja. ik elke keer een boete als ik... Uh, als ik ja. Het ja, maar jij zegt nu net van, het maakt je niet uit. Maar, nee, maar nu, ja, als je er ja. langer over na gaat denken, is het best wel heel erg. Dus er zijn, er zijn dingen die erg zijn en er zijn dingen die goed zijn. Ja, en dan je... gaan ze kijken wat je allemaal koopt. En dan zeggen ze op een gegeven moment, oh, jij, jij koopt uh, uh, bepaalde uh, etenswaren. En eigenlijk vinden wij, wij willen juist stimuleren dat de mensen minder e-dingen doen. En dan staat er iemand voor je deur van, ja, wij komen je kassen leeghalen. Want uh, het wordt steeds... Ja, want dat krijg je ook, je hebt nu van die dat is het ook weer dat, uh, dat ze met een app als je gaat rijden je auto in de gaten houden en ja. als je dan goed rijdt dus gewoon netjes de snelheid en, uh, en zo dat ze dan uh, dat je dan korting krijgt op je op je wegenbelasting nee of op, op je, je verzekering verzekering oh ja ja wegenbelasting aan deze natuurlijk. hartstikke leuk maar aan de andere kant ja dan gaan we straks dus met z'n allen moeten we opeens zo'n app erin hebben en dan moet je ja. meer gaan betalen ja ja, dat, ja nou nog even we krijgen ook een chip en dan weten ze we het helemaal maar dat was zelfs zo dat je uh, van hoeveel uh, kan er op, uh, op zo'n chip? En dat uh, heeft extreme vormen aangenomen. Dat straks uh, heb je dat de chip, uh, dat kan dat chip net zoveel op als op een muizenbrein. Maar het verdubbelt zich ieder jaar of zo. En straks kan de mensenbrein dus gedownload worden. En, uh, en dan kan die opgeslagen worden. Als je dood bent, dan kan jouw brein door blijven bestaan. Nou, ik ben heel wel zwaar gefascineerd. Maar we gaan weer verder met. Uh, we gaan zo direct naar de volgende muziek. Gaan we beginnen met Zandvoort Nieuwsweer. Nieuws weer? dus goed uh, ik denk uh, we hadden het net even over de baseballs en uh, oh ja, ik ja, denk dat uh, we even een uh, van. een rukje van een rukje een lekker rukje oh dit is niet het rukje van de baseballs maar uh, dit is een remix van Hotel California ook goed A shimmering light My head grew heavy and my sight grew dim I had to stop for the night night night night night waren DJ Dennis Rublev en DJ Anton in de clubmix van Hotel California uh, van de Eagles. Dat is wel leuk, want die heb ik van de internet afgehaald. En uh, ja, was gewoon een stel amateurs die het gemaakt hebben. Maar ik vind het een uh, heerlijke ruk. Ja. Heel leuk. Heel leuk. Ja. Goed, het is weer tijd voor... Nieuws uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Nou, we kunnen niet wachten. <coughs> Aanstaande dinsdagavond, 14 mei, organiseert de Nederlandse kaitvereniging... een kliniek veilig kitesurfen bij de Zandvoortse watersportvereniging. De kliniek is niet alleen bedoeld voor de startende kaiters. Dat zijn dus met die uh, grote schermen. Hè, de lucht ja, ja, voor de ja. mensen die, <laughs> die nog niet snappen wat ik nou bedoel. Maar ook voor de gevorderde kaiters zal de kliniek een eye-opener zijn. Je gaat je materiaal checken, et cetera, et cetera. De kliniek begint om... Half acht en is gratis toegankelijk voor zowel leden als niet leden van de Watersportvereniging Zandvoort. Reserveren is niet eens nodig. En voor meer informatie kan je surfen naar www.wvzandvoort.nl .ww Ja, ik, ik moet zeggen, kitesurfen, ik vind het hartstikke gaaf. En ik doe zelf een golfsurfen. Maar oh ja. ik vind kitesurfen erbij. Het is een vrij dure hobby erbij, maar het is super leuk om te doen. Volgens mij krijg je er een enorme leuk. mooie spierballen van. Ja, je krijgt er een goddelijk lichaam van. Oh. Nee? Want je buikspieren train je er ook onwijs kijk. mee. Kijk. Gewoon sportschool overslaan. Gewoon dus ik moet gewoon deze van even gaan kijken. Ja, nou, kijken, meedoen. Ja, oh, ja. Niet alleen kijken. Kijk, ja, mijn zijn je, nog niet mooi genoeg eigenlijk. Ik, ik snap ook wel dat je, dat je wil kijken, dat snap ik ook ja, wel. Ja, natuurlijk. Maar... Nee, gewoon lekker meedoen. En uh, ah. ik denk ook dat, op zich moet iedereen het ook wel kunnen. Want het uh, grappige is als je dit ergens komt, dan zie je allemaal verschillende mensen. Mensen die hun pak uittrekken en oh, in een weduwtje yeah. gaan, maar ook uh, echt van die soul servers zeg maar. Dus goed, uh, leuk. leuk. leuk. Um, ja, de politie die is op zoek naar uh, de getuigen van de mishandeling van een taxichauffeur. Um, zondagavond rond 23.35 bij de C-straat in Zandvoort werd een uh, Amsterdamse taxichauffeur uh, mishandeld en ze zijn op zoek naar Volgens mij meerdere daders. Ja, uiteraard. Vanuit het niets uh, kwamen toen, kwam toen een man... De oh, het is, het is er maar één, sorry. Kwam toen een man de taxichauffeur een uh, uh, geven op zijn neus. En uh, ook gewoon zonder reden of iets. De man raakte buiten bewustzijn. En uh, te val Oké. Okay. Uh, ze zijn druk op zoek. Dus uh, graag, uh, als je iets weet, <coughs> contact opnemen met de politie. Ik ga ze gelijk bellen. Vandaag... ...kunt u de toekomstige natuurbrug Zandpoort bezichtigen... ...tijdens de europa om de hoek kijkdagen? Deze brug die moet dus een verbinding gaan worden... ...voor het wild dat vanuit de Amsterdamse waterleidingduinen... ...naar het Nationaal Park Zuid-Kennemanland wil... ...en andersom, dus hier met Benvatten, dames en heren. Uh, er worden met Europees geld worden zeer verschillende projecten uitgevoerd. En uh, je, <coughs> je kunt onder leiding van de projectleider en een boswachter te voet... Een bezoek brengen aan het bouwterrein en de omgeving verkennen. Er is al van alles te zien. Al het zand voor de brug ligt er. Er is een vleermuiskoker geplaatst. Daarvoor nou, volgens mij heeft dat de groot van de wc-koker. En de werkzaamheden voor aanleg van de landhoven zijn gestart. U bent ook welkom om gewoon wat vragen te stellen. Voor de kinderen is er plaats ingeruimd om een kleurplaat te kleuren. En uh, met zand te spelen. De rondleidingen zijn vanaf half elf. Dus uh, over een uurtje. is dus gekleed vast aan. En uh, Ik denk nou, wel, je lege kleding aan. Uh. Ja, ook. En van één tot half drie. Nou, ik vind het wel een leuk uh, iets dat het kan. Ja, ja, absoluut. En dan heb ik nog uh, veel melodieën bij Classic Concert. van die geven morgen een bijzonder concert. En uh, ter eer van Moederdag zal het Tuschinski-trio de mooiste filmmelodieën voorspelen. En het bestaat uit uh, de sopraan Lisette Emmink, de pianiste Josje Goudswaard en de violiste Camille van der Kooi En het begint dus om drie uur. Kerk gaat open om half drie en de entree bedraagt vijf euro. En nee. uh, ik heb nog een uh, concert-dingetje. Nog een ja, neem, neem, ja, neem maar even. Concerten. concerten. Want er is uh, ook morgen ook, uh, het laatste concert van Jazz en Sandford van dit seizoen. En uh, deze nou, dat is wel jazzartiest dat is Chris Momen. Die beheerst met zijn zeer prettige stem een breed repertoire en zal een mix brengen van jazz, blues en pops. Dit alles is in Theater de Krocht. Uh, het begint zondag om half drie. Ja, de entree is iets duurder, is 15 euro. En uh, kijk ook dan even naar www.jazzinzandvoort.nl. Ik heb trouwens nog een paar berichten. Mag jij nu eerst maar? Jij hebt er ook nog vast wel eentje. Ik uh, uh, Niet zo voor me liggen, in de tent. Oh. Ik nou, denk, ik je bent zo lekker bezig. <laughs> ik ga gewoon door. Um, de Jazz in Zandvoort. Um, muziekpaviljoen staat hier op morgen ook. Straatartiesten. Company with balls and join the parade. Dat is hier in het centrum. Op het Raadhuisplein. Uh, in, in, in het muziekpaviljoen. Van 1 tot 4 uur. Dus dat is een... Uh, ook een muzikaal iets en dan kan je gewoon uh, hangen op het raadplein raad en uh, gaan lekker luisteren. Ja, en uh, eerder is, uh, wordt er op de Zandvoortselaan ten hoogte van Nieuw Unicum en bij het station wordt een zandsculptuur gebouwd. En Ach. dat is om uh, de, ja, de gasten te verwelkomen. En het is een voorproefje op het uh, EK Zandsculpturen, wat hier uh, van de zomer gehouden wordt. Ja, daar dus dat, heb ik ook uh, iets van. En het thema is Icoon uit Europa. Welkom, Zand, ja. Ja, dat is een, uh, ik, ik vind het altijd wel gaaf. Zo'n zo mooie zandsculptuur. Ik, ik verbaas me altijd ook dat de en zo. Dat mensen het zo lang blijft maken. staan. hè? Ja, en wat mensen daarvan kunnen maken. Gewoon een beetje zand. Nou ik kom niet verder dan twee dingetjes en een muurtje. En dat is dan, noem ik dan een zandkasteel. Nou je hebt van die vormpjes hè. Ja dat maakt het dan alweer iets makkelijker. Misschien ja. lukt het dan nog iets beter. maar. Dat is de vraag. Dat is de vraag Inderdaad. bij mij. Maar veel verder kom ik niet. En dan zie ik van die sculpturen en dan denk ik wauw. Ik heb nog een bericht, uh, dat is ook wel belangrijk... het lokaal alcoholbeleid. Je kunt meepraten op 15 of 16 mei... want de drank- en horecawet is geëindigd. Of uh, gewijzigd. Sorry, is geëindigd. We mogen nu onbeperkt drinken. Nee, dat is niet zo. Hij is gewijzigd. En met deze wijziging wordt ook de, de gemeente Zand... Wordt meer handvatten geboden om lokaal alcoholbeleid te voeren. En keuzes te maken. Er heeft al een bijeenkomst plaatsgevonden op 25 april. Er volgen nog drie bijeenkomsten... te weten op 15, 16 en 22 mei... En op 22 mei is er ook echt een slotbijeenkomst. Waar worden de uitkomsten van 15 en 16 mei gepresenteerd. U uh, bent van harte welkom om mee te praten. Want uh, het blijft nog zo. De beste stuurlijst staat nog wel. Maar nu kun je mee besturen. Dus kom op 15 of 16 mei naar het Wim Gertebach College. 19a. Het is van 8 tot 10 uur. En de inloop is vanaf kwart voor 8. Uh, ja, eigenlijk wil de gemeente wel graag dat je je aanmeldt. Uh, zodat je kan zeggen op welke avontuur wil komen. En dat kan je doen naar... Participatie at zandvoort.nl. Dus uh, geen www, gewoon uh, stuur een mailtje naar participatie zandvoort.nl. En praat mee over het alcoholbeleid hier. Want uh, misschien kunnen wij wel zorgen dat wij zelf uh, dronken mensen ook wel kunnen bekeuren. bekeuren. Hoe vind je dat? Of dat we er een emmer water overheen mogen gooien. Dat lijkt me ook wel heel prettig. Ja, ja ik vind dat altijd een moeilijke discussie. Maar ja, het is moeilijk. Die uh, weet ga ik, wat we ja. in een zak hebben. Die ga ik op dit moment niet aan. Nee, laten we dat niet doen. Tot zover. Nieuws. En het is tijd voor de Jolanda keuze. En wat is dat deze week, Jolanda? Uh, Ik heb um, een uh, CD gekocht laatst van Britney Spears. Die CD het Blackout. En nu gaan we het nummer doen. Jij zei uh, Toy ja. Soldier. Toy Soldier. De Smash on the radio pet appended. Britney. me Ja, en dat was dus uh, de Jolanda keuze van deze week. I, uh, ja, het is niet direct mijn uh, type muziek, moet ik zeggen. Nou ja, kijk, ik, ik zag hem ergens in een bak staan. En ik denk, ik neem hem gewoon mee. Dat, soms zie je dat. Ik hè? Dan moet dan mijn, zie mijn tijd meegaan. Dan ja. zie je voor drie euro een cd en dan denk je, ja. Ik moet mijn tijd het. meegaan. Ik bedoel, ik ben ook de jongste niet meer. En dit, uh, dit is van de jeugd. En uh, ik moet zorgen dat ik flexibel blijf. Kijk, moet het een kans geven. Hè? En, dus soms moet muziek... Uh, uh, it grows on you, zeggen ze wel eens. En dan heb je soms wel een bepaalde cd en dat je denkt... Huh? En draai hem nog een keer en dan begint hij uh, in je systeem in te bedden, zeg maar. Dat, het, uh, dat je denkt van, wauw, dit is toch wel lekkere muziek. Ja. Goed. Ik, uh, ik heb ook een, nog weer een verrassend bericht. Er is een man uit de Amerikaanse staat Arizona. Die dacht jarenlang last te hebben van allergieën. Die hebben een constante loopneus bezorgd. Dus allemaal van die... Uh, Allergie stoppertjes en zo, weet je. Want dat kan je altijd doen bij de hogekoorts en al die dingen. Maar dat bleek dus niet het geval. Zet je ze rap, Er lekte al die tijd hersenvloeistof uit zijn neus. Ja, echt uh, disgusting. En Joe Negi ontdekte dus. Uh, hij dacht. Uh, ze herhaalt het allemaal weer in het artikel. Maar hij ging dus naar een arts. en die testte het vocht. Uh, wat uit zijn reukorgaan liep. En ontdekte dus dat het om hersenvloeistof ging. En uh, het lek is veroorzaakt door een gaatje in het membraan dat de hersen omvat. Even, het is gewoon even gehecht. Het gat is gedicht. En daar kan hij weer nu zonder, zonder loopneus. Met hersensap. Oh, kan hij leven. Ik, ik, ik word een beetje naar van ja, Het idee is ook, ja. Uh, nee, dat uh, nee, kan ik nooit zo maar goed tegen. Maar het tekenen. zal toch dat niet is... veel anders... Uh, uh, nou, mij, het, het, het zal niet... net zo zout zijn als gewoon dat je een loomneus hebt ja, denk ik hoor. Maar, gewoon het idee. ja, ja. ja. <laughs> Maar dat vind ik net hetzelfde als lijken zo. Want je hoort dat er iets lekt door het plafond heen. Dat het een lijk blijkt te zijn. Dat is ook heel naar. Ja, het eigenlijk. Ja, ja. Stelt niks ik het vind het ook altijd zo knap. Van die mensen die dan gewoon... Die, die dat soort dingen opruimen. Die er gewoon... Er... Zo naar binnen lopen ja, en, uh... vaak zijn het onderbetaalde baantjes. en ik denk die mensen moeten dubbel krijgen. Ja, want het echt zou... waar? Ja, nou, volgens mij zijn die banen nog best wel goed betaald hoor. Want... Ja. Maar dat vind ik dus met meerdere banen, zoals inderdaad de gezondheidszorg en onderwijs en zo. Dat de, de, de mannen aan de top die, die krijgen heel veel, maar juist diegenen die echt met, die, met de, de mensen die ons lief zijn moeten werken en hun moeten helpen zodat zij straks ons ook kunnen verzorgen en doen, die, die krijgen we weinig betaald. En ja, en voor... dan, uh... Vooral ja. vind ik altijd de mensen die op de intensive care en zo uh, rondlopen. Die zijn er 24 uur per dag één op één bijna bezig. Ja. En dat is heel intensief. Alleen omdat ja, de mensen die daar liggen kunnen eigenlijk niks. Nee. En op het moment dat ze naar de, de gewone zalen gaan. Dan komen ze weer een beetje bij. En dat staat iedereen altijd bij. Terwijl de intensive care dat is... Ja, die mensen verdienen eigenlijk, eigenlijk ja. veel meer loof voor hun werk dan, dan dat ze krijgen. Ja dat, uh, dat is ook zo. Ja. Maar ja gezondheidszorg stopt belasten. Want als dat duurder wordt... Dan gaat de zorgpremie omhoog. Ja. Oh, en dan nou voelen we ja, het allemaal. Dus ja, dat, ik het weet blijft het. Ja. de leiding die krijgt zo extreem veel betaald. En ik had het toen vroeger een collega die zei ook altijd van dat soort uh, ondernemers. Uh, ondernemingen, is, dat is een kind met een waterhoofd. Want, hè, bovenaan zit heel veel en beneden heel weinig. Ja. En dan gaan ze juist schrappen door onderaan mensen eruit te halen. Terwijl die relatief zo weinig uh, geld kosten. Dus ze kunnen beter uh, bovenin uh, iemand schrappen. Ja, nee, ja. Ja, ja. Helaas, nee, ja, wat ja. ik dus net al zei als je, als, je, als je er een mening over hebt Moet je in de politiek gaan en ja. uh, De beste stuurles staan nou vaak een wal uh... <laughs> nee, okay. Of je zegt het op de radio dat kan ook Ja, nee, ik zeg het niet uh, heel ik eerlijk Ik heb hier nog een berichtje over oh. uh, Een vrouw die, uh, die wil graag aankomen Ze weegt op dit moment 105 kilo En haar grote droom ja Het schijnt uh, te bestaan, die mensen Is om 190 kilo te gaan wegen oh. Ze eet per dag 5000 calorieën uh, om aan te komen. En even ter uh, verheldering, een uh, gemiddelde vrouw moet uh, 200 calorieën per dag Rij eten. Nee, doet maar 2000. Twee, uh, ja, sorry, 2000 200 calorieën. 200 is wel erg uh, 200, uh, anorectisch. <laughs> 2000 uh, calorieën eten om, uh, om gewoon netjes uh, aan alles te voldoen. En uh, ja, ze gaat uh, regelmatig bij de McDonald's en uh, pizza en Mexicaans en uh, weet ik veel wat ze allemaal eten. Dat ja, is maar zal uh... ik je nu wat vertellen? Er staat hier dus bij, haar vriend Johan voert haar het toetje door middel van een trechter. En dan zegt zij, de trechter dwingt mij om te eten. Zelfs wanneer ik al helemaal vol zit van de hele dag. Die man is gewoon een feeder. Hij wil ah, gewoon nee, graag nee, dat ik, zij zo groot is. Ik, ik vind dat zo naar. Ja, maar je... wat ik ook erg vind, van, uh, je ziet wel eens van die uh, vrouwen op tv. En uh, die worden dus dan gevoerd en uh, ze zijn helemaal afhankelijk van die mannen vaak. Maar als je eens kijkt, van, ze moeten dus continu moeten ze, uh, ja, je krijgt allemaal smit en zo, weet je wel. Het is, uh, al die plooien en zo, ach, oh, het is echt verschrikkelijk. Nee. Het is niet gezond, nee, niet gezond. Het, uh, nou, goed. Kijk, uh, ik ben, ik ben ja, absoluut ook te maar uh, zover ben ik gelukkig nou, niet. Gelukkig niet, oh, Gelukkig nee. nog niet. Nee, ja, Hij ziet er mooi uit. Nou, oh, dankjewel. Kijk, goed. kijk. Laten we maar weer een plaatje draaien, want het gaat de verkeerde kant op. Uh. Close up from love and it'll lead the pain Once, twice, once nothing, it was all in vain But time starts to pass before you know it, you're frozen Oh, oh, oh, oh, But happened for the very first time with you My heart melted to the ground, I found something true And everyone's looking round, thinking I'm going crazy But I don't care what you say, and I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart is ripped by the vein that I keep on closing. You caught me open, and I... I, keep bleeding, keep, keep bleeding I keep bleeding, keep, keep bleeding, love. I keep bleeding, keep, keep bleeding, love. I keep bleeding, keep, keep bleeding, love. You caught me open, and I... I keep bleeding, keep, keep bleeding, love. I keep bleeding, keep. Keep bleeding, keep, keep bleeding Love, You gonna me up Do-a-D, a do a I try and not to hear about the talk so now The peace and sounds will fill my ears try to fill me with doubt Yet yeah, I know that the goal is to keep me from falling But nothing's greater than the risk that comes with your embrace And in this world of loneliness I see your face Yet everyone around me thinks that I'm going crazy Maybe, maybe Well I don't care what they say and I'm in love with you They try to pull me away but they don't know the truth My heart is crippled by the vein that I keep on closing You coat me open and I keep bleeding, keep, keep I keep pleading, keep, keep pleasing love, I keep pleading, keep, keep pleading love. love. You caught me opening up, and I keep pleasing, keep, keep pleasing love. I keep pleading, keep, keep pleasing love, I keep pleading, keep, keep pleading love. Open and it's written all on me. Though they find it hard to believe, I'm wearing these scars for everyone to see. I don't care what they say. But I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's gripped by the pain that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding. Keep I keep, bleeding, love. I keep bleeding, keep, keep bleeding, love. I keep bleeding, keep, keep bleeding, love. You called me up in You cut me open. I dat we keep wel even hebben. <laughs> ja, en ze zijn toch nog even aangeschoven: de baseballs met Bleeding Love. Ja, is, ja. ik vind het fantastische muziek. Ik was even bang dat ze niet langskwamen, maar ja. hij is er toch. Ik vind het ook of hij heeft een heel hoge Elvis Presley gehad. Hè. Ja, really ja, nee, ja, klopt. Dat is ook hun bedoeling. En ja. Ik doe natuurlijk zelf een dansen. Lekker, ja. uh, een lekkere rock-roll drive. Heerlijk. Ah, okay. ja. ja, dat is uh, leuk. Nou, als ik jou ooit een keer zeg, moeten we toch een keer gaan dansen. Want ik kan ook wel goed dansen, maar dat wist je niet. hè? Dat, nou, ja, dat vind ik nog steeds een keer. Een keer naar ja. een salsa club aan. Ja, uh, <laughs> uh... Maar uh, nog even, uh, met dansen moet je altijd leuke rokjes aan. En wat is nou het leuke? Uh, in Japan is er een uh, meidenband en die heeft dus uh, eigenlijk hebben de Japanners zelf het bedacht... om de boel weer aan de gang te krijgen, om, om de economie te laten groeien. Dus hoe hoger de Nikkei, hoe korter de rokjes. Nou, is het niet leuk? Er is dus een meidengroepje opgericht die heet Machikado Kaiki Japan. En voor elke duizend yen dat de beurs omhoog gaat... worden de rokjes van de vier meiden tijdens hun concerten korter. Dus onder de 10.000 punten droegen ze enkel lange rokken. En bij 15.000 punten, nou ja, dat is afwachten. En de beurs schommelt nu rond de 13.000 punten. Werkt het? Blijkbaar wel. Sinds de Dansende Meisjes is de beursnotering dus gestegen. En een eerste cd heet Abenomix, die moet je maar eens opschrijven. En is vernoemd ja. naar het economische plan van premier Jinso Abenomix. En ze hebben trouwens beloofd dat als de beurs de 15.000 punten haalt... ze ook nog op straat taart gaan uitdelen zonder rokjes. Nou, zonder rokjes. De verwachtingen kan dat hij... zijn hoog gespannen. Dus ik zal hem even laten staan. Dan kan je gewoon die, uh, die uh, cd uh, even opschrijven. Ik, ik, ik heb hem opgeschreven. Ja, dat, uh, geweldig. Ja, ik ben. Uh, ik, uh, Japan, het blijven rare mensen. Uh, ja. Een vriend van me die studeert uh, Japanologie. en Die zit nu ook in Japan. Ja, het is echt. Uh, het blijven rare mensen. Het nou, dat uh, valt mee hoor. Want ik moet heel eerlijk zeggen, mijn uh, zus is getrouwd geweest met een Japanse man. En, uh, en ze hebben een kind gekregen. En die is dus half Japans. En die is nu zelf getrouwd met een Israëliër. Maar het is dus bloedmooi om te zien. Ik zal je straks wel een foto laten zien. Maar uh, het zijn net mensen hoor. Dus, uh, ja, maar het is een aparte cultuur. Het is een andere cultuur. En je hebt daar de remming. Zeg maar, Hier heb je het, het christendom. En daar heb je bepaalde remmingen in. Ja, die je daar niet hebt. Ja. Waardoor ze daar heel anders leven. En dat daardoor zien wij heel veel dingen als raar. Die maar ze laten hun emoties niet goed zien, maar tot ze op een bepaald level zijn, dan kunnen ze gewoon tegen iemand anders blaffen als een hond van als kwaadheid of zo. En dat is heel ja. apart. Maar het eten is heel lekker trouwens. Ik heb ja. Pas geleden Japanse geet Dat was echt wel heel lekker. Nou, als je echt en, uh, Japans hebt, dat is, dat is goed Ja, echt fantastisch. Dus ja, het is een aparte cultuur. En, uh, ik kan je ook niet aanbevelen om ermee te gaan trouwen. Want het, het is moeilijk. Ik denk net als het moeilijk is dat een Nederlandse met een uh, Marokkaanse of een Turk die iemand trouwt. Ja, je hebt heel andere gewoontes gewoon. Dus dat is moeilijk. Heb je ja. nog tijd voor een bericht? Of is nou, dat nou, tijd voor het nieuws? Het is uh, bijna tijd voor het nieuws. dus. Okay. Uh, nou, ik, ik uh, vond het weer een genoegen. Communicatielijnen zijn getest. Dranghekken zijn geplaatst, communicatielijnen zijn getest. Straks na 10 uur, Goedemorgen Zandvoort. Ja, het is straks weer tijd voor Goedemorgen Zandvoort. Ik weet niet precies wat de onderwerpen worden deze week. Maar ik geloof dat het wel weer een interessant programma wordt. Ongetwijfeld over parkeren, want ik zag er wat langskomen op Facebook. Dus ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. En vroeger was het wel zo dat het allemaal op tekst-TV stond. Maar ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik ben ook heel benieuwd. En, uh, nou, we gaan eruit met uh, Devil's Town van uh, Basecalfil. Die stonden op... Uh, Bevrijdingspop. Dus ja. ik vond het wel mooi om die uh, nog even te draaien. Een waardige afsluiting. In this town, in this town, in this devil town See no shit, feel no love And I hear no sound And it's small And it's more